4 uur aan Oekteijsen met het NOS-journaal. Bij een vliegtuigongeluk in Moskou zijn zeker drie doden gevallen... onder wie de gezagvoerder en de co-piloot. Een vliegtuig schoot bij de landing van de baan en kwam op een autoweg terecht. Het toestel brak in drie stukken en vloog in brand. Er zijn zwaar gewonden, maar hoeveel is nog onduidelijk. De Tupolev van de Russische maatschappij Red Wings Airlines... kwam uit de Tsjechische stad Pardubice. Aan boord waren acht passagiers en vier bemanningsleden. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op het moment van de crash sneeuwde het in Moskou. De Nederlandse Voedsel- en Wareautoriteit verwacht geen grote problemen... bij de overdracht van de handhaving van de drank- en horecawet aan de gemeente. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwde eerder dat veel gemeenten er niet klaar voor zijn. In de nieuwe wet, die op 1 januari ingaat... staat dat burgemeesters verantwoordelijk worden voor de handhaving. Voor de tweede keer in korte tijd zijn mensen van de zandmotor gehaald. Een kunstmatig schiereiland in de Noordzee bij Den Haag. Vanmiddag ontdekten een vader, moeder en twee jonge kinderen dat ze na een wandeling door hoogwater waren ingesloten. De ouders belden 112... die de Koninklijke Red Nederlandse Reddingmaatschappij alarmeerde. Toen de reddingwerkers bij het gezin aankwamen... stonden de vier tot hun enkels in het water. Twee weken geleden moest een groep van vijftig tieners... en twee begeleiders van de zandmotor worden gered. Die reddingsoperatie was lastiger omdat het toen donker was. Op de eerste dag van het NK Allround gaat bij de vrouwen Jorien Termors verrassend aan de leiding. De short trackster werd tweede op de 500 meter en won de 3000 meter. Drievoudig Nederlands kampioen Irene Wust staat in het klassement tweede. Bij de mannen is de 500 meter gewonnen door Lucas van Alve. Van de favorieten voor de Allround-titel deed Jan Blokhuizen goede zaken. Hij werd tweede. Sven Kramer werd vijfde. En een andere titelkandidaat, Koen Verwij, ging tijdens zijn rit in de laatste bocht onderuit. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon, temperatuur 10 tot 12 graden. Morgen onstuimig, met vooral in de kustprovincies buien... met mogelijk windstoten. Het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie 1 file op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Bij Knoop het Pauwgraven raakte eerder vandaag... een vrachtwagen van de weg in de sloot. En die wordt er nu met twee kranen uitgetakeld. Daarom staat er tussen Ravenstein en Knoop het Pauwgraven 3 kilometer... en is de rechterrijstrook ook dicht.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 NOS langs de lijn met het uh, sportforum Luc Blijboom van de Telegraaf. Jochem Uitenhagen, die uh, het schaatsen ook analyseert. En natuurlijk Ton Boot. We gaan eerst even kijken in Tijalf, want er wordt uh, gedweld. Dus even een tussenstandje van Sebastian Timmerman van de 5 kilometer mannen. Daar gaat uh, Tom van Beek aan de leiding. Dat is een uh, jong talent uit Zuid-Holland. 6'41, 83 was uh, geen persoonlijk record trouwens voor, voor Tom van Beek. En hij was sneller dan Jorjan uh, Joritsma, een jongen uit Friesland... die op de tweede plaats staat. 6'42, 44. Het zijn allemaal nog geen wereldschokkende tijden. Dadelijk in het tweede blok krijgen we dus onder andere uh, Lucas van Alven in actie. Dat is de winnaar van de 500 meter... Mag 1,2 seconden verliezen op Jan Blokhuizen om ervoor voor te blijven in het algemeen klassement. Uh, en Jan Blokhuizen rijdt in het derde en laatste blok in de elfde rit tegen Sven Kramer. Daarna nog twee ritten. Koen Verweij staat nog altijd op de startlijst. Dus we gaan er maar vanuit dat hij start na zijn val op de 500 meter. Tegen Douwe de Vries straks in de voorlaatste rit. En Marco Oorjevaar sluit met Tetsjan Bloemer de vijf kilometer af. Maar vooral dus die rit Kramer tegen Blokhuizen. Dat wordt straks een rit om van te smellen. Ja, we hadden het net over uh, team van Veen. Daar heb ik ook ja. naar zitten luisteren. Ja, dan moet we ja. mee stoppen vanwege de sterren in het nieuws. Maar daar wilde jij nog iets over tijd. Nou ja, ik hoorde inderdaad... Uh, uh, het ging inderdaad over dat het niet makkelijk is om tegenwoordig zo'n sponsor te vinden. En dat ze het allemaal uh, zelf doen. En als je dan inderdaad Jack Ory hoort praten over uh, DNA-profielen van een team die hij heeft op moeten maken... Uh, uh, met het uh, managementbureau dat het allemaal voor hem heeft gedaan. De zoektocht naar een nieuwe sponsor. Dan vraag je je inderdaad af van waarom doe je dat nog zelf? Want er komt zoveel bij kijken. Maar wat mij vooral opvalt is toch wel dat Marit Leenstra uh, hier niet rijdt dit weekend. Dat is toch een van uh, ja, de grote namen uit die ploeg van Jan van Veen. Tweevoudig Nederlands kampioen allround. Ik begrijp het wel uit sporttechnische overweging. Want volgende week is het NK sprint. Uh, uh, daar wil ze tickets ook balen voor de wereldbeker op de 1000 meter. Dat moet ze allemaal nog doen. Dus uit sporttechnische overwegingen begrijp ik het wel. Maar dan denk ik ja... Als een soort kopvrouw zijnde, had je hier kunnen rijden. Het wordt uitgezonden op de televisie, het komt op de radio in een voltijl. Dat zijn de mooie plaatjes en daar kun je toch misschien net een geïnteresseerde partij uh, over de streep trekken. Dus uit PR-technische overwegingen begrijp ik het dan toch weer niet dat zij hier uh, dit weekend niet bij is. Maar misschien, maar, maar, maar misschien heeft ze het al opgegeven, heeft de ploeg ja. het al opgegeven. Ja, dat, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar uh, uh, ja, ik, ik, ik had toch, uh, als ik uh, haar omkadering was geweest... had ik toch misschien wel uh, geprobeerd haar over te halen... juist met het oog op die zoektocht naar een nieuwe sponsor. Lukt Leijman? Jan, uh, Jan van Veen heeft gezegd van... luister, uh, jongens, het kan niet zo zijn dat het wel of niet vinden... van een sponsor afhangt van dit ene NK round. Uh, hij ja. zegt, we hebben duidelijk keuzes gemaakt. We stappen af van het Allrounden, wat uh, Leenster betreft. En we kiezen die marsroute, die gespecialiseerde route... 1500 meter naar Sochi... En dat is keuzes maken. Topsport, heb ik altijd geleerd van Jacob Raren, is keuzes maken. Het is zwart of wit, grijs bestaat niet. Zij hm. kiest voor wit, dan valt de optie zwart valt af. Maar Sebastian, dan neem je dus ja. wel het risico dat op het moment dat er geen sponsor gevonden wordt... het hele team uit elkaar valt. Ja, precies. En dat is een heel belangrijk uh, detail, vooral voor Marit Leenstra. Uh, want de ge geschiedenis wijst uit dat zij gewoon het beste rijdt onder Jan van Veen. Dus dan heeft ze wel een probleem inderdaad als die ploeg uit elkaar voelt. Ja. Goed, um, tot zover uh, nu even het schaatsen, zometeen uh, meer natuurlijk, want ze gaan daar uh, zometeen uh, gewoon vrolijk door na de dweil. En zometeen na de muziek uh, gaan wij even doorpraten over uh, wat kleine voetbalzaken die natuurlijk ook in het sportforum besproken moeten worden. Ik uh, ben even naar het toilet, Peter. Dat is goed, uh, dag Sebastian. Doe wel die de als je... Uh... Kiss me, dus tien over vier. Ik heb uh, beloofd dat we een paar uh, voetbalzaken even zouden gaan uh, uh, bespreken. Uh, laten we eerst eens beginnen met uh, uh, die zaak in Spanje... tussen Mourinho en Casillas. Uh, keeper die werd uh, op de bank gezet. En vervolgens uh, uh, verloren ze met uh, 3-2. En Mourinho kreeg van alles en nog wat over zich heen. Luc Blijbom, Ton Boots en uh, Jochem Uithagen. Luc, mag ik met jou beginnen? Wat vind je ervan? Uh, Wil die ik, weg gewoon, Mourinho? Uh, het verbaast mij totaal niets. Ik heb het zelfs uh, ooit hoogstpersoonlijk met Mourinho aan de stok gehad. Toen was hij nog assistent bij Barcelona. Net Louis nee, van bij... Ja, en um, daar moest ik ooit eens uh, helpen met vertalen van een interview. En daar maakte hij zo'n ongelooflijk onbeschofte indruk. En daar lust echt de honden geen brood van. Dus deze man is gewoon een aardse provocateur. Hmm. Okay. En in dat licht moet je dit soort uitspraken zien, denk ik. Dus het is, hij doet het eigenlijk alleen maar voor zichzelf. En niet zoals hij zegt, de club is het belangrijkste en niet het individu. Ja, yeah. ja. Yeah. Ik, het is, het is, het is een, een heel moeilijk te doorgronden persoon. Hm. Hoe kijken jullie daar tegenaan, Jochem? Nou, ik ben het zelf... Uh, ik vind het uiteindelijk, als je voor een club uh, je dingen doet... moet je daar volgens mij ook volgens de club naar handelen. Als ik uh, Luc mag geloven, dan gebeurt dat dus niet. Nee. Het is, als, als we Luc moeten geloven, dat mag best. Ja, maar goed, dat vind ik ook vreemd. Dat gebeurt nooit. <lacht> Kijk, een clubsbestuur behoort alle lijnen... en alle strategische lijnen uit te zetten. Het is elke keer de coach die dat doet en de baas is. Ja, dat is, en Real Madrid moet dus verder, over Casillas nog even gesproken... hij kan hopeloos uit vorm geweest zijn natuurlijk. En dan, is het, uh, ja, dan mag hij het gewoon doen als uh, coach. Dus, en hij zit er bovenop, dus wat dat betreft ben jij geneigd om Mourinho... Gewoon... Te geloven? Nou, nou, ik ben geneigd om nooit te geloven. Oh, dat, dat dan weer wel. Hij heeft ook maling aan alles, hè, aan alle <laughs> moores... en alle gangbare dingen die gangbaar zijn. Het is, hij gaat volledig zijn eigen gang. En of dat tegen de clubcultuur in is... of tegen uh, welke cultuur dan ook... hij doet gewoon zoals hij het vindt. En uh, ja, hij heeft genoeg stuiters op de bank. Dus uh, als ze hem niet meer wil, willen hebben, dan uh, de groeten. Ja. Um, dan vanmorgen in De Telegraaf een groot interview met uh, Wesley Snijder Met uh, aardige details dat Jolante een uh, aardige dis op tafel zette... Ja. bij de journalisten die te gast waren <laughs> bij hem in uh, Milaan. Verder een opvallende, wat, wat mij zelf opviel in het interview... was het feit dat hij zegt van uh, je moet je als individu... ondergeschikt maken aan, aan het elftal. Als je dat niet doet moet je... Uh, moet je wegwezen. En vervolgens in Alinea Verre zegt hij dat hij in de wedstrijd tegen Engeland... met koorts en uh, griep, geloof ik, en ademhalingsproblemen... en toch wat angstig vanwege die koorts een toppestatie moest leveren op het veld. Terwijl hij daarvoor heeft gezegd dat je als individu moet wegcijferen. Dan denk ik, dan heeft hij dus niet gezegd dat hij koorts had. Want als hij had gezegd dat hij koorts had, had de dokter gezegd... dan ga je niet voetballen. Hij zag echt, op, uh, niemand is onmisbaar, behalve Wesley Sneijder, denk ik. Dus hij had, hij dacht zo interpreteer jij het, van ik kan alsnog een bijdrage leveren aan het elftal, ondanks het feit dat hij kon. Dat zat. denk ik, ja. Tom Boot? Nee, ik denk dat hij dacht dat hij een bijdrage aan zichzelf kon geven. En al die woorden neem ik nog niet voor zoete koek. Ik herinner me ook, hij, hij heeft het over het team. Ik herinner me ook dat hij op die trainingen met een shirtje zonder mouwtjes liep. Hij was de enige, dus hij liep niet uniform daar rond, terwijl hij het steeds over teambelangen. Oh. He, dus men heeft het steeds over van Persie en zo. Hij liep, was het enige die in een ander shirtje liep. En dat is heel erg gek. Hij is nu wel naar voren geschoven als de bepalende speler van het elftal. Hoe kijken jullie daar tegenaan, Jochem? Nou, ik vind het wel grappig over dat shirtje. Kijk, uiteindelijk heeft hij dus blijkbaar de keuze gemaakt. om te zeggen: Ik ben niet helemaal fit, ik heb koorts, maar toch ga ik spelen. Nou, als je echt niet fit bent, moet je volgens mij gewoon aan de kant blijven. Want dat is meer in het belang van het team dan een halve prestatie neerzetten. Ja, maar dan zeg je het al. Ga ik spelen? Ja, dat strookt gewoon niet. En het feit dat hij nu, uh, nou, hij gaat gewoon weg bij Inter. Dat, dat maakt jou het interview ook wel op. Dat, dat hij graag weg wil en zegt, ja, anders dan blijf ik gewoon. Ik heb een contract tot, ik dacht 2015, geloof ik nog. Ja, om nou daar ook al op de bank te zitten. Eerst bij Jolanten thuis en dan uh, daar ook nog een keertje Langs ja. het veld. Dat is een beetje te veel van het goede, denk ik. Ja. Denken nou. jullie allemaal dat hij weggaat? Nou, de... ik weet het niet. Hij gaf wel aan dat hij graag weg wou. Dat gaf hij al sowieso aan. Maar als je 10 miljoen verdient en terug moet naar 5 of maar 4 of maar 3 miljoen, dan maar zeg ik erbij. Ja, dan, dat doe je toch niet snel, denk ik. Ja, is geld ja, en en dan dan van, van belang? Of hij daadwerkelijk de liefhebber is, uh, zoals uh, hij zich uh, is... presenteert. Nou, dat... ja, ik wil ook wel voor drie miljoen een jaartje voetballen, hoor, bij, ja, uh, ja, maar toch ben ik het niet heel met je eens. Ik heb getekend, beide hebben risico genomen. En dan zou ik misschien zelfs blijven om de tegenpartij, in dit geval Inter... niet gemakkelijk weg te laten komen. Ja, maar dan word je een beetje winst om begarden. Die, uh, die zat er ook voor een godsvermogen op de bank bij Chelsea... En ja, die hield zijn poot stijf. Ja, maar die had geen zin in voetballen. Dat is nog iets anders. Denken jullie überhaupt dat er nog uh, uh, grote transfers gaan uh, plaatsvinden... Uh, de komende winter? Blijft opvallend rustig nog. Nee, maar, uh, moest je niet bij mij voor zijn, dat ja. weet je. Nou, ik vrees ik ik voor Graziano Pelle. Dat vrees ik ook voor mijn vriendin, want uh, die kijkt nooit voetbal. Maar Pelle, daar maakt ze graag een uitzondering voor. Hij <lacht> is een geweldige voetballer. En ja, het, het hele verhaal vind ik ook geweldig. Ik, ik heb begrepen dat hij bij Feyenoord terecht is gekomen... omdat hij in Spanje, op een avondje stappen... de beste vriend van de zoon van Ronald Koeman was tegengekomen. En ja, een balletje kan blijkbaar in het voetbal heel raar rollen. Ja, ja, maar terug naar de vraag. Want Beckham, die kon naar Monaco en die zegt dan... ja, doe ik niet, want die vroeg te veel geld. Ja, Hoeveel had... geld kan je hebben, denk ik dan? Nou... Hoeveel geld kun je hebben? Ik kwam een stukje tegen. Um, meneer Beckham die had zin in een leuke kerstvakantie met zijn uh, gezin. Die heeft voor 300.000 euro heeft hij een uh, resort afgehuurd op de Malediven en is na twee dagen vertrokken, want het regende. Ja, maar als je een bezit hebt van 300, 400 of 500 miljoen, maakt het ook. Zo relatief moet je het ook weer zien ja, natuurlijk. Okay. Hè? Ja. Maar ik heb zijn plekken ingenomen voor die resterende tien dagen. Ja, maar, maar jou, over... jouw rechter is iets minder dan die van hem, denk ja. ik. Uh, een aantal voetbalbestuurders van vroeger die gaat hun krachten bundelen. Hebben jullie ook ongetwijfeld meegekregen. Om hun kennis en know-how beschikbaar te stellen voor clubs, bonden en andere organisaties. Het is uh, vrijwilligerswerk overigens. Ze verdienen daar verder uh, geen cent mee. Zo uh, wordt naar buiten toe gebracht. Rima van der Velde, Harry van Rij, Arie van Os... Jorien van den Heerik en Karel Albers Zijn toch niet de eerste de beste? Of misschien juist wel. Dit moet je het ziet. Dutch Sports Council, zo, zo wordt het genoemd. DSC. Via voetbalmakelaar Rob Jansen... kan men de voormalige voetbalbobo's uh, inhuren. Wat vinden jullie daarvan? Jochem, kijk even naar jou. Ja, ik ben wel groot voorstander van het uh, delen van kennis ja. en ervaring. Dus denk dat het absoluut positief is. Eerst wat me wel bij me opkomt, ik dacht van... Gaat het in het voetbal altijd allemaal super goed dan? Dat daar zoveel ervaring zit. Maar goed, de jongens die hebben natuurlijk ook in het dagelijks nou, leven. misschien juist niet. En daardoor willen ze op die manier hun kennis bezetten. Ja, en hebben beter de, te maken. En ja, die, die mensen eigenlijk. Hè? Ja, nee, ik, ik, ik kijk er altijd een beetje zo. Je hoort in het voetbal natuurlijk dat er een heleboel rare dingen zijn gebeurd. Met name rond begroting en zo. Nou, een aantal clubs gaan nu, ze gaan nu, geloof ik met z'n allen de goede kant op. Dus, maar ze zijn in het verleden daar wel bij betrokken geweest. Ja. Aan de andere kant moet je ook kijken wat ze in het dagelijks leven ja. daarnaast ook nog hebben gedaan. Dus ik, ik vind het op zich, op zich hartstikke goed dat dit soort dingen gebeuren. Want je moet van elkaar leren. En ze zullen absoluut heel veel dingen goed hebben gedaan in het voetbal. Misschien in andere sporten gebeuren andere dingen weer beter. Maar uh, leer van elkaar. Doe het, absoluut. Ja, wat mij verbaast is dat ze nu pas eraan uh, denken dat je kennis, die blijkbaar verdeeld is over voetbalclubs, ook kunt bundelen en kunt uitwisselen en van elkaar kunt leren. Als je kijkt naar de Olympische sporten bijvoorbeeld, dan is het heel gewoon dat coaches uh, bij elkaar een weekje in de, in de keuken komen kijken. Ik weet de zwembloeg die gaan uh, in januari op trainingskamp naar Thailand drie weken. En er komt uh, een andere trainer van de BMX, Bas de Bever... die komt één week langs om te kijken hoe zij dat uh, kamp georganiseerd hebben... hoe zij hun hele structuur eruit ziet. En zo deel je kennis. Ja, en dat, dat maar in het is iets onderwijs. van een nieuwe generatie, hè? Heb ik het idee? Ik, ik, ik bedoel, ik zie het niet alleen in de sport, ook buiten de sport, in het bedrijfsleven, dat juist de mensen, ik, ik zeg het maar even, ook mijn leeftijd, zo midden, midden 35 of rond 35, dat iedereen heel graag wil samenwerken. Waarom? Want dan kom je veel verder. En dat blijkbaar begint in de sport nu ook wel meer en meer te gebeuren. Nou, die... nieuwe generatie, ik neem al uh, sinds 80 neem ik om de aan sabbatical hier, juist daarom. Om ja. eigen kennis te vergroten en ook kennis over te brengen. Op zich is dat kennis overbrengen, is natuurlijk erg goed. Dat zeiden jullie meteen ook al. Maar ik heb toch het idee, het is door Rob Janssens Promotions... dat het een promotie voor Rob Janssens is, eigenlijk. He, en dat het naar een goed doel gaat, is ook perfect, natuurlijk. Alleen zet ik me toch mijn vraagtregels bij mensen. Van Rai wordt nu gezegd dat hij geld... Uh, uh, PSV in de zorg heeft uh, gemaakt met, met uh, financiën. Wat denk je van Aalbers? Daar uh, heb ik geen goed woord voor over wat hij allemaal gedaan heeft. Dus daar moet je toch wel kijken, zijn ze wel goed of zijn ze niet goed? En dan stel ik toch mijn vraag tegen ons ook, als adviseur. Ik zou ze als kennisoverdracht nemen, maar niet als adviseur van een bedrijf natuurlijk. Ja. Zeker niet als het ja. vrijwillig gaat. Of ze adviseren hoe het niet moet, hè? dat kan ook nog. Dan kan je de helft van de opties al wegstrepen. Uh, maar Tony, maak jij niet maar, maar ook deel uit van LL Coach? Ja. Nou, maar de coaches die daarin verenigd zijn, die, die delen toch ook hun kennis op die manier? Ja, daar ben ik goed in. Maar uh, dus dit toch... zijn mensen die, laten we zeggen, bestuurders. Die coaches zijn allemaal echte sporters en die delen dat dus goed. Het voorbeeld van Luc met het trainingskamp, ja, dat heb ik zelf ook gedaan. Die sporters deden dat al. En nu. De kennis van de bestuurders over die sport. willen ze naar het bedrijfsleven overbrengen. Jochon, er zijn ook mensen die ja, zeggen. willen ze het naar het bedrijfsleven doen? of ook binnen de Sportbonden? Want volgens nou, mij. Het bedrijfsleven binnen... kan ze inhuren. Dus ik dacht ook al. waarom vraag je niet gewoon Speakers Academy? Want daar staan ze ook in gesloten. En dan gewoon voor een, voor een leuke vriend het goede doel. Ik zou het eerder andersom zien. Dat je van, joh, hoe kan je de mensen uit het bedrijfsleven. bij die bonden ook weer naar binnen halen? Of, joh, kijk maar nou, ook dat mee. niet. Dat ja, ze niet, stellen hun kennis beschikbaar voor de clubs. en ook, om en om. ook voor, uh, voor de bonden die daar. Uh, ja, en bedrijfsleven. die, die dat willen. Um, als we ons even daartoe beperken, zijn er ook mensen die zeggen... ja, maar kijk, door dat juist op die manier te doen... Uh, hou je juist de in-crowd-cultuur. En dat moet je misschien juist helemaal niet willen. Je gaat niet meer met een andere, frisse blik daarnaar kijken. Je, je, je, houdt, je houdt die enge wereld. Luc, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vraag me af... uit welke andere sporten uh, worden mensen toegelaten in het uh, voetbal? Het is zo'n gesloten wereldje. Het, is, het wordt altijd denigrerend gekeken naar andere sporten. He, ik kijk naar Hans Joris, maar hoe die uh, destijds geschoffeerd is... Bij NAC. Ja. Je wordt allemaal... Iedereen is gek, behalve het voetbal. Want daar weten ze alles. En de rest, nou ja, het is erbij. en het is. Dus ik, ik denk dat de cultuur van het voetbal is... dat er heel erg neergekeken wordt op andere sporten. Hm. En dat zou een keertje een leuke cultuuromslag zijn. Want ik heb het idee dat het tegendeel van het geval is. Dus je bent het er eigenlijk wel mee eens. Het blijft een, een in of Ja, een idee, maar ik je. denk ook wel dat, er, dat zij dat zelf zo uh, gecreëerd hebben. En dat vooral zo willen houden. En het misschien het voetbal... dus naar andere bonden en andere sporten... ook over willen brengen, als je het zo bekijkt. Nee, maar daar staat ze niet open voor. Het is, mijn ervaring is dat, dat vanuit het voetbal... dat er heel weinig open wordt gestaan... naar innovaties die in andere sporten heel gewoon zijn. Ja, want waarom nee, daar hebben, hebben ze... zo ook... sluit ik maar bij aan. Ja, waarom, maar waarom hebben ze niet anderen dan de voetballers? Hè? Want dan heb je hetzelfde principe. Ton Gerwans denk ik sowieso aan. Joop Albeda. Hè? Dat je anderen ook in dat groepje hebt. Dan heb je een su subliem groepje natuurlijk. Ja, Joop Albeda is nu bij de Roeiers. Dus ja, die, die heeft zijn handen weer vol eventjes. Ja. Dan ga je een beetje echt dat sport krijgen. Wat, uh, nou nou ja, goed, maar dat, dat, dat is de bedoeling, denk ja. ik. Um, we zijn halverwege het uh, voetbalseizoen. PSV-winterkampioen op doelstel, de Vitesse, grote outsider Ajax... die de eer in uh, Europa moet uh, hoog houden. Hoe kijken jullie terug op de eerste seizoenshelft? Luc, mag ik voor jou beginnen? Jij mag mee mij beginnen, hoor. Ik, uh, ik, ik ben een van de vele mensen die, uh, die vindt dat er veel en veel en veel te veel voetbal is... op de buis, overal... Ik, ik heb er een beetje van, van afgesloten. Ik kijk nog bijzonder selectief, merk ik. En ja, ik denk dat als je naar het niveau van, de, van het Nederlandse voetbal kijkt... dat er de roep om de Beneliga, die nu ook weer geklonken heeft... dat dat gewoon heel erg welkom is. Ja, dat is de, de Beneliga is de competitie die in België, Nederland en... eventueel Luxemburg, kan ik me zo ja. voorstellen... Uh, nou, dat, ik geloof dat, niet dat er erg veel... Maar in ieder geval dat België en Nederland dat in ieder geval samenkomen. Oh, lucht. En, en dat de topclubs dan tegen elkaar gaan spelen. Er ging um, even een verhaal rond van de week dat PSV al getekend zou hebben. Vervolgens werden wij woedend opgebeld door uh, de woordvoerder, de persvoorlichter van PSV. Die zegt waar halen jullie het vandaan, want het is helemaal niet waar. Die, uh, die uh, sloeg dat gelijk van tafel. Die zegt wij hebben helemaal niets getekend. En gaat het waarschijnlijk ook niet gebeuren ook. In ieder geval niet uh, heel snel. Dus dat verhaal klopt niet. Dus uh, de vraag is dan, ja, als PSV niet wil... en uh, alle andere clubs ook niet uh, hardop zeggen van... ja, we willen het wel, dan komt het er toch niet? Ja, misschien is het een taak van de KNVB om hier eens een keer het uh, voortuin te nemen. En het is niet bij mooie woorden te laten, maar is gewoon een... Uh, hoe noemen ze dat in mooie woord? Een pilot op te zetten of zoiets. Maar waarom zouden we dat doen? Is de Eredivisie dan niet leuk genoeg? Ton? No. Nou, nou, dat vroeg ik me ook eigenlijk af. He, het is natuurlijk duidelijk, als je maar twaalf vloeg uit Nederland... en de beste acht uit... Uh, België, dat je een sterkere competitie krijgt. Met ploeg als Anderlecht erbij enzovoort. Nee, maar uh, ik zie uh, Gro of Groningen of PSV Lokeren... zie ik geen publiek komen eigenlijk. En dat is natuurlijk de grootste hinderpaal. Dat er geen publiek zou komen. Nee, nou, dan kiezen we voor het publiek. Dan kiezen we voor de volle tribunes. En voor minder kwaliteit op het veld. Dat kan een keuze zijn. Maar het, comm maar je... het commerciële model moet je ook eens naar kijken. Want dat is natuurlijk wel interessant. Als je zegt, van, we gaan naar twaalf clubs... waardoor je de kwaliteit omhoog krijgt in Nederland... van het aantal clubs en in België ook... En er... Dat er andere partijen in geïnteresseerd zijn. Ja, maar ik zeg al sterker: dat is het grote voordeel. Hè? En, maar geen publieke belangstelling. En Waarom zou er geen publieke belangstelling zijn? Ja, weet ik niet. Maar ik weet wel je zeker, zou wat meer ik... moeten gaan reizen, misschien. Nee, ik weet zeker dat mensen daar niet in geïnteresseerd zijn. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar dat is gewoon gevoel. Maar dan zou de Eredivisie, Eredivisie dus ook gaan verdwijnen. Dus dan hebben ze, ik denk dat ze nog steeds voetbal willen kijken. De Eredivisie zou dan verdwijnen, denk ik nou, je maakt He? één competitie. Ja. En een, een, een tweede liga, daar kun je ook nog een beneliga maken. Dan, uh, beneliga liga 1, beneliga 2? Zoiets, zo ja. ja. Ik geloof niet dat jullie er erg enthousiast voor zijn. Nee. Nou, nee, ik laat ik zo zeggen. Ik denk dat je moet gaan kijken naar de kwaliteit over de kwantiteit. En als je, als je gaat kijken naar het aantal clubs, zeg je... nou, misschien moeten we er inderdaad een aantal snijden... waardoor de kwaliteit van het topkwartier omhoog gaat... En dan pak je de Belgen erbij en dan heeft iedereen een betere competitie... met ja, mooiere wedstrijden. Ja, ja. En dan denk ik dat het best wel eens leuk kan zijn... dat je intern ook nog een beetje de strijd Nederland-België gaat krijgen... en dat het voor sponsors ook een hele interessante propositie kan zijn... om maar, daar wat meer mee te doen. Dan ja. is er nog een ander probleem wat me nu te binnen schiet. Fox heeft natuurlijk die rechten nu net gekocht... En die koopt de rechten van de eredivisie... omdat hij geïnteresseerd ja. is in de eredivisie zoals die is. Dus als je dan uh, over een paar jaar zou besluiten... om dan te beginnen met een benen liggen, dan zegt meneer Fox misschien ook wel... Uh, maar maar of hij krijgt België er zomaar bij? Als jij België er zomaar bij krijgt... of je ander Anderlecht erbij, Standaard en, en nog een paar clubs... dan houdt het toch wel op wat interesse betreft, wat Ton zegt? Of denk je dat er veel meer clubs zijn die ik interessant zijn? Ik weet het niet. Zijn? Ik weet wel, en dat vind ik wel leuk... dat uh, ik denk uit Belgische oogpunt, men dat wel wil. Ik weet dat Standaard Luik er eigenlijk mee bezig is. En die zegt, als we het niet doen, dan ga ik naar de Franse competitie. Niet weten dat je nooit in de Franse competitie als buitenlandse ploeg mag spelen. Dat is niet helemaal waar, want um, was nou Monaco, geloof ik? Wie was dan ook weer die in de... Franse? Ik ga het zo even opzoeken. Er is een team in de Franse competitie in ieder geval actief... die nu uit Frankrijk komt. Misschien me nu even niet 1, van de Zwitserse ploeg, Moet. volgens mij. Maar zou het kunnen op het moment dat als de KNVB zegt... wij stellen de Nederlandse competitie over voor twee Belgische clubs... Want als Nederland, als de KNVB dat bepaalt, dan zou het lui kunnen zeggen, nou dan komen we alsnog naar Nederland toe. Nee, maar dat doen die Belgen niet. Dan heb je het alleen over And Anderlecht en Club Brugge misschien, misschien Standard. Ja, je, je moet ergens beginnen als je het over een pilot wat, uh, wat lukt. roept, dan heb je in ieder geval twee clubjes. Je kon er maar bij. Ja, maar Anderlecht is daar niet in geïnteresseerd. Nee. Aan de, de andere kant, uh, Robert uh, meldde net dat Fox uh, de recht heeft gekocht. Uh, stel dat je België erbij haalt, krijgt Fox er wel ineens een eens grote markt bij. En daar zou meneer Fox, gezien de reclameinkomsten, geen nee tegen zeggen. Ja, daar kan ik niet over oordelen, want ik ben uh, meneer Fox niet... Omplever. Ik ook niet. <laughs> en misschien moet hij dan weer bijbetalen. Dus, uh... <laughs> nee. Maar uh, dat is het deel dat je moet maken dan. Ja. Ietsje minder teams uit Nederland en een paar van België erbij. Ik denk niet dat hij het slecht vindt. Al met al, we gaan richting uh, half vijf. Uh, om het voetbal even uh, af te ronden voor uh, vanmiddag... tot het uh, NOS-journaal van half vijf. Um, de, de grote smaakmaker wellicht wel en de grootste verrassing is misschien Vitesse. Heeft het jullie verbaasd dat de ploeg eigenlijk gewoon waarmaakt wat ze een jaar of vier geleden zeiden bij die overname? Dat is drie jaar geleden, van dat ze rond dit seizoen misschien wel mee zouden doen om de titel. Toen lachte iedereen toch uh, de club uit, toen dat hardop werd uitgesproken. Ja. Nou, ik ben geen groot uh, voetbalkspeler ik kan het vooropstellen. Maar ik ben, uh, twee weken geleden heb ik een interview gehad met uh, Jonathan Reis... En de spits van uh, Vitesse. De Spits van Vitesse. En wat mij daarop viel, is de, de warmte waarmee hij over die club uh, praat. Er wordt nu gezegd. He, dit, met uh, meer op Jordania er zit heel veel geld. En het is allemaal van buitenaf. En het is onpersoonlijk en het is kil en het is cool. Maar de warmte waarmee hij over die club uh, praat, dat viel me heel erg op. Maar daar moet wel bij worden aangetekend dat Rutte daar de trainer is... dat Rutte hem gesteund heeft dat bij klopt. PSV... dat Rutte hem heeft opgev opgevangen bij zijn verslaving... dat Rutte ja. nooit heeft gezegd... we gaan jou verkopen, want je bent verslaafd... en dat Rutte hem vervolgens nu weer opvangt bij Vitesse. Ja. Dus, ja. Zegt dat wat over de... Rutte of zegt dat wat over de club? Nou, Ik denk dat iets over de club zegt... dat Rutte daar zoveel in de melk te brokken heeft. Ja. Maar je hebt het net over warmte, dan bedenk ik net... het publiek is niet erg warm ten aanzien van het eerste elftal... want A, er komen geen... Uh, kom te veel, te weinig publiek. En B's fluiten zelfs hun ploeg a a uit... die bovenaan staat en die nog voor staat. Rar, maar, raar, hoe kan dat? Nou, dat komt omdat die Gelderdom gewoon een volière is. Dat, is dat, dat stadion ademt helemaal niets uit. Zeker niet met de dak erop. Het is echt verschrikkelijk, vind ik het. Het ligt aan het stadion. <laughs> nou. Nee, maar omdat hij het overwarmd had. Ik denk, Vitesse is inderdaad de revelatie van het seizoen tot nog toe. Maar het lijkt of ze nu een beetje afhaken. En wat zal er gebeuren als ze boni en zo verliezen? Ja, nou ze zijn Boni sowieso kwijt vanwege de Afrika Cup die uh, eraan zit te ja. komen. Dus de eerste wedstrijd zullen ze sowieso zonder ze moeten doen. Goed, uh, met de afspraak dan we het dan uh, um, wellicht helemaal niet meer over het voetballen gaan hebben. Ik kijk nu even gauw wat de onderwerpen zijn. Nee, is er dan nog iets wat jullie voor half vijf nog even gauw kwijt willen over het, uh, over het voetballen? Dat je het maar gezegd hebt, Luc, want je zit nu hevig te bladeren ja, in die 384 kijken, pagina's die je bij nou, hebt. Ik ben heel blij dat uh, Frank de Boer het uh, winkeltje van zijn vrouw in wel belangrijker vindt... dan een contract voor 6 miljoen in Moskou. En ik denk als ik hier mag afsluiten, dat het voetbal uh, heel erg uh, tekort heeft... aan mensen als Frank de Boer. Die vreselijke, poenerige voetballerij. Terug naar de passie van het voetbal. Juist. Ja. Terug dus naar de passie mag... van het schaatsen misschien zo. Dan dus mag ik nog even over AZ en Heerenveen. Gevestigde ploegen die ergens onderaan staan. En wat denk je van NAC en Rode JC? Want daar hebben we het altijd over de bovenste. Ook gevestigde ploegen die in degradatie nood zijn. Mooi punt gezet, precies om half vijf. Radio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 Vanmiddag ontdekten een vader, moeder en twee jonge kinderen... na een wandeling dat ze door hoogwater waren ingesloten. Toen reddingswerkers bij het gezin aankwamen... stonden de vier al tot hun enkels in het water. Het renpaard van de sportredactie van Omroep Friesland is spoorloos. Dier is vermoedelijk het slachtoffer van een oudejaarsstunt... van studenten of een feestvereniging, denkt de Omroep. Paard verdween twee dagen geleden aan zijn stal... Een trainer vraagt zich vooral af of de, dieren goed, of de dieven goed voor het paard kunnen zorgen. Hoewel het bijna zeker is dat het paard op 1 januari weer opduikt, doet de trainer toch aangifte. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Hoef. Met veel zon vandaag, ook wel wat wolkenvelden, eh, maakte het plaatje eigenlijk alleen maar mooi, bracht er verder nog geen regen. Met de nadruk op nog niet, want later vanavond en vannacht kan er wel wat vallen. Met name in het midden en westen van het land, in het oosten, blijft het waarschijnlijk droog. Minimum temperaturen rond 6 graden, het is dus ver van koud. En als het ook morgen overdag niet, dan wordt het 8 graden. De zon schijnt van tijd tot tijd, kan een enkele bui vallen. En het waait stevig, uit het zuidwesten vrij krachtig boven land, als een windkracht 5, en aan de kust zelfs hard, windkracht 7. Dan Audi Jaarsdag met uh, vrij veel bewolking. Het is eerst droog, het wordt 10 graden. En dan gaat het in de avond waarschijnlijk regenen. En dat betekent dat de jaarwisseling nat gaat verlopen. En ook in het nieuwe jaar blijft het voorlopig wisselvallig... en meestal vrij zacht. Sport Radio NOS. Op NOS Radio. Langs de lijn. NOS Langs de Lijn met in de studio uh, Tom Boot... Luc Blijboom van uh, de Telegraaf. En Jochem Uitehagen, die is gewoon Jochem Uitehagen. Oud eh, schaatsen natuurlijk. en eh, analist die meekijkt naar eh, de vijf kilometer van het schaatsen. Net als eh, Sebastiaan Timmerman in Tijalf. Ze zijn weer volop bezig, zo te horen. En ik heb uh, nieuwe snelste tijd op uh, de borden staan van Arjen van der Kieft. 10 kilometer specialist. Maar 5 kilometer kan hij ook uh, best aardig rijden. In ieder geval de eerste vandaag binnen de 6 minuten en de 30 seconden. 6,29, 82 is uh, nu de snelste tijd. Hij nam het op tegen Maurice Vriend. Dat was de nummer 4 van de 500 meter. Vriend, die we kennen natuurlijk van dit seizoen. Uh, als winnaar van de wereldbekerwedstrijd uh, hier in Nierenveen op de 1500 meter. Dat is ook echt zijn specialiteit. 5 kilometer is dat niet. 6,95. Bleef 4 seconden verwijderd van zijn persoonlijk record. Staat voorlopig van de rijders die we gezien hebben. De 14 rijders wel als beste geclasseerd na twee afstanden. Maar zal dadelijk toch wel gaan zakken in het klassement. Vrees dat dat ook gaat gelden voor Lucas van Alphen. De winnaar van de 500 meter in 36-17. Net geen persoonlijk record. Hij zou in ieder geval op deze 5 kilometer een dik persoonlijk record moeten rijden. Wil sneller zijn dan bijvoorbeeld van de Kieft. En dan de nummer 2 Frank Hermans. Want zijn persoonlijk record staat op 6,38. Dus daar moet een behoorlijke hap uitgenomen worden door die Lucas van Alven. Hij ligt in ieder geval voorlopig wel aan de leiding ten opzichte van Pim Kazemier. Zijn tegenstander in deze achtste rit. De laatste rit van het tweede blok. Lucas van Alven 1400 meter onderweg. Ik neem ik toch even deze doorkomst mee. Hij is met 1,52,90 ook niet het snelste. Hij is uh, al dikke seconden langzamer ook dan Arje van der Kieft. Die dus met 6,29,82 de snelste tijd op zijn naam. Is staan. Straks dan uh, hopen wij ook Ari Koops via de lijn vanuit de TIAF te begroeten. Dat is directeur van de KNSB. En dan gaan we hem diverse vragen voorstellen rond uh, dit NK Allround. En wellicht dat hij ook antwoord kan geven of uh, die gouden medaille van de marathonreis waar we het net over hadden, eventueel nog uh, bediscussieerd kan worden. Hoe hij daar tegenaan kijkt. Vorige week was het plotseling weer raken in het wielrennen en werd er opnieuw het dopingverleden van de Rabobank opgerakeld. Ook nu weer dook de naam van Michael Bogert op en lijkt het net rond de vroegere kopman zich verder te sluiten. Uit een verhaal van NRC Handelsblad bleek dat Bogert wel degelijk klant was... bij de Oostenrijkse dopingdealer Stefan Matsinger. Eerst werd het nog, nog afgewimpeld met afslankproducten... voor zijn toenmalige echtgenoten. Later kwam de ex met een halve bekentenis. Bogert wil niet de kop van Jut zijn, zo zei hij... en vindt dat men eerst maar eens bij zijn ploeggenoten langs moet gaan. Volgens Herman Ram, de directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit... krijgen steeds meer renners de behoefte om te gaan praten... Ja, het begint op gang te komen. Dat gaat natuurlijk langzaam. Dat gaat ook zeker niet van de ene dag op de andere massaal. Ik, ik, ik zie ook nog niet gebeuren dat men met z'n allen besluit om te komen. Maar ik zie zeker dat er, dat er iets aan het schuiven is. Dat mensen eh, nou ja, niet meer zo stellig zijn als ze vroeger waren. En in een aantal gevallen ook echt gaan praten. Maar waarom zouden renners dat doen? Waarom, waarom zouden ze, ook als ze weten bijvoorbeeld dat een zaak na acht jaar min of meer verjaard is... Waarom zouden renners toch met jullie gaan praten en, en misschien de waarheid gaan vertellen? Nou ja, als het al verjaard is, dan hebben ze tuchtrechtelijk van ons niets meer te vrezen, zo gezegd. Um, dan wordt het makkelijker, eigenlijk juist makkelijker om te praten. Ik denk dat heel veel renners ook wat willen praten. Altijd wel uh, het gevoel hebben gehad dat er, dat er iets op hun, hun drukte. Dat merk ik ook aan renners. Soms is het echt een opluchting uh, als ze gaan praten. Of dat nu met mij is of met een journalist, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. En wij kunnen ja, toch een stukje veiligheid bieden in die zin... dat we een stuk begeleiding kunnen geven over, uh, over de periode waarin gepraat wordt. En uh, ik merk dat redders vaak bang zijn als ze over anderen praten. Dat is echt een punt. En ook daar kunnen we dan in ieder geval over in gesprek gaan. Ja, dat was uh, Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Luc, blijkbaar. om je bent nogal uh, uh, verweven geweest in die, in die wielenwereld, om het even zo te zeggen. Uh, hoe kijk jij tegen de uitspraken van Bogot aan? Ja, het is... Het is... Uh, het is een generatie die alles schijnt tegen heeft. En dat geldt voor Bogert en dat geldt voor Erik Dekker en dat geldt voor in feite die hele generatie. Ja, maar hoe kijk je nou tegen die uitspraken aan van hem? Eerst ja. zeggen dat je hem uh, bij een wedstrijd bent tegengekomen, die Matsinger. Vervolgens in een wijnetablissement. Dan zeggen dat het afstandsproducten voor je vrouw zijn. Ja, het is een echte wielrenner, hij liegt dat het gedrukt staat. En uh, ik heb de zaak Rasmus heb ik, uh, voor de krant uh, gevolgd. En dan zit je twee dagen je van negen tot uh, vijf uur middags in de, in de rechtszaal. En je wordt de ene naar de andere leugen komt er langs. En je hoeft maar gewoon aantekeningen te maken. En je hoort gewoon dat ze elkaar op één dag drie, vier keer tegenspreken. Het is, het is, het is, wielrennen is heel slecht voor je geheugen. Want uh, in de eerste zitting werd, uh, werden de getuigen van de Rabobank gehoord. Die konden zich collectief helemaal niets meer herinneren. Ik vond het heel gênant dat Theo de Roy, die werd er even door de rechter op geattendeerd. dat Michael Rasmussen de Giro had uitgereden. Hij wist dat zelf niet meer te herinneren. Dat is ook een heel pijnlijk moment. als jij. als jij ploegleider bent. als ons ploegleider was op dat moment. En ja, het is, het is. het is een cultuur van liegen, draaien. En. het is heel simpel. Vertrouw nooit een wielrenner. Pom? Bon. Nou ja, dat wist ik al tientallen jaren. Dat een cultuur van liegen en bedriegen is. En dat is heel belangrijk. om dat te constateren. Want hoe benader ik het wielrennen, ik beschuldig hen... en zij moeten maar het tegendeel bewijzen. Dus de omkering van de bewijslast. He, dus ik zeg ook, bogen heeft het gebruikt... en ook Dekker, die nu in de uh, publiciteit is. En met Dekker kan... Want Rams zei net eigenlijk, ja, als het verjaard is... dan kunnen ze juist praten. Dat geldt voor renners als Erik Dekker helemaal niet... want ze zijn ook meteen hun baan kwijt. Hm. He, en ik vraag me ook af, want hij gaf allemaal... waarom ze wel zouden praten... Uh, degene die praten, vooral bij hem, krijgen straf. Weliswaar strafvermindering, maar krijgen straf. Nou, waarom zal je er dan naartoe gaan als het niet verplicht is? Wat ik ook opmerkelijk vind in, in die zaak Erik Dekker. Hij uh, beweert te vuur en te zwaar dat hij niet gebruikt heeft. Hij is boos, hè, ook nu, Hij he? is ontzettend boos. En okay. daarom op die anonieme renner die heeft gezegd... Uh, dat, wat er allemaal binnen de Rameopploeg ploeg dan, dan, dan draai ik voor mezelf persoonlijk de boel om. Ik kijk eens even naar zijn erenlijst. Hij wordt, na 1992, wordt hij tweede Olympische Speler, de wegwedstrijd. Hij wordt prof van Rabobank. Van 1993 tot 1999 heeft hij zeven overwinningen geboekt. En dan heb ik het over de kaliber Ronde van Zweden, Ronde van Keulen... de grote prijzen, chef Scherens. Volgens de anonieme uh, bron wordt op dat moment in 1999 besloten... jongens, wij gaan mee in het hele spel. Um, vervolgens kijken we naar de eerlijst van Erik Dekker. En die wint ineens in twee seizoenen 13 uh, zeges boekt hij waaronder vier etappen in de Tour de France. De klassica San Sebastian, de Amsterdam Gold Race... in een sprint A2 met Lance Armstrong... die het, eh, zoals wij nu al weten, destijds eh, bij wijze van spreken... op zijn boterham smerde. Hij wint het Wereldbekerklassement en hij wint de Route del Sol. Als hij dat niet gedaan heeft omdat hij doping heeft gebruikt... wil ik heel graag weten hoe hij dat dan wel gedaan heeft... in een peloton waarin 90% van de renners gebruikt... en hij tot die schamele 10% behoort... Die brandschoon op een boter met pindakaas rijdt. Ik wil het heel graag van hem weten. En ik nodig hem hierbij uit om zijn verhaal te komen doen. Hoe lang heb jij een wielrenner rondgelopen? Oei, ik ben in 1990 begonnen. Tot 1996. En ik ben in 2005 ben ik weer ingehaakt. Heb jij in die periode... de vragen die nu worden gesteld... ooit wel eens aan jezelf gesteld? Het zijn twee momenten geweest dat ik me afvroeg... van wat is hier aan de hand? Nou, eigenlijk drie. De Waalse Pijl. 19... Oh, welk jaar was dat? Met, die, met dat trio van met oh. Berzin en Oekromov. En, uh, daar reden dus drie renners van, uh, van Gewies. Die reden daar alsof ze naar de bakker uh, reden. Fietsen ze weg bij het uh, jagende peloton. En die kwamen met z'n drieën kwamen ze gewoon uh, op de muur van Hoei kwamen ze aan. Toen dachten wij iets van, nou, dit is wel heel raar. Vervolgens ben ik in 1996 uh, in Amerika geweest, bij de Tour du Pont. En wij waren altijd welkom op de kamers van de, van de renners... En van het een op het andere moment was het uh, uh, verboden terrein. Mochten zelfs de lobby mochten we bijna niet meer in. Want uh, ja, je hebt hier niets te zoeken. Want en, over, over welke renners hebben we het dan? Rabobank was dat destijds. Ah, Rabobank, oké. Okay. En wat, ik me ook heel, wat me ook altijd is bijgestaan, ik weet niet waarom... maar uh, dat is dan toevallig ook Erik Dekker... die uh, vertelde mij een keertje van... ja, jongens, ik heb mijn hele leven nog niet gedronken... en nu staat ineens hier de rode wijn op tafel... en het moet van de ploegarts... En dat vond ik zo merkwaardig iets. dat, uh, ja. dat, dat die, die relatie die zie ik nog niet helemaal. In die tijd werd gedacht dat je met, uh, door het dringen van rode wijn... je hemel te omlaag kon krijgen. Oké. Okay. Wat inmiddels al achter de 50 is. zijn uh, Juist. Ja, ja, ja. ja, ja. En, ja, het is, het is, en, en dat hele verhaal ook van, die, uh, van dat stuwbandje. Ja, het is, het is, het is, het is te ja, doorzichtig. Ja, moet je even uitleggen. Er is een onderzoek geweest dat hij zou een te hoge hemeltegrietwaarde hebben. En dat zou dan komen omdat er een bandje om zijn arm iets te strak was iets te uh, had. aangetrokken. Okay. Dan, dan wordt er een uh, onafhankelijke commissie ingeroepen door de Rabobank. Hè, als hij eruit uh, wordt gestuurd. Om even uit te leggen hoe dat werkt in de wielrennerij. Dat is uh, professor Marx, een hoogleraar interne geneeskunde. Uh, Wim Mostert, dat is een uh, algemeen bekende een, een, uh, sportarts. En jurist Ruud Verbund, daar hebben wij de alarmbellen rinkelen. Ruud Verbund is de man die ooit um, Marco Bakker heeft vrijgekregen. Toen in die zaak met, die, met het autoongeluk, auto slok op en iemand doodgereden. Maar Ruud Verbund was op dat moment ook uh, lid van het dagelijks bestuur van de Hockeybond. Hockeybond werd toen gesponsord door. De Rabobank. De Rabenbank. <laughs> Nou, dan is de cirkel rond. Ja. En als een dergelijke onafhankelijke commissie dit hiertoe komt, dan denk ik van. Ja. Het stuwbandje zou toen te lang om zijn uh, arm te hebben, hebben gezeten. Ik heb een bevriend arts ja, ja. gebeld. Ja. Klopt dat? Hij zegt: Als je een minuut lang een stuwbandje omzet, heeft onderzoek uitgewezen, dan gaat je hemotokriet twee punten omhoog. Dekkers hemotokriet was uh, boven de 50. Hij zat op 46. Dat betekent dat hij tijdens dat uh, betreffende uh, bloedonderzoek. drie minuten minimaal met een stuwbandje om zijn arm had moeten zitten. Omdat een, uh, de betreffende dokter moest een formulier pakken. Hm. Nou goed, we zitten nu steeds over het verleden te praten. D dit is iets waarvan ik dan denk, dat had je ook eerder kunnen bedenken. Ja. Hebben we dan met z'n allen als journalisten ook een beetje te slapen? Nou nee, dat denk ik niet. Wij horen heel veel. En, en je weet ook wel heel veel uit de tweede, derde hand. Ik vind het pleiten voor de Nederlandse sportjournalistiek... dat het daar nooit over is geschreven zonder keihard concreet bewijs te hebben. En dat vind ik pleiten voor de sportjournalistiek... En dan kan die, die hoofdredacteur, die meneer Van der Meers van de NRC... Kan roepen wat hij wil, van we hebben zitten slapen en weet ik het wat. Die meneer is zijngever in de Ronde van Vlaanderen. Hij heeft nog nooit van zijn leven een wielenkoers gevolgd. Dus hij moet gewoon zijn mond houden en... Of een keertje in een seizoen lang meedraaien... dan kan je zien hoe moeilijk het is om wielerjournalistiek te bedrijven. Ja, want het is uh, zoals, en dat is een gouden regel in die journalistiek... je kan het pas brengen op het moment dat je een tweede bron hebt die, uh, die, die, die, die het bevestigt. Nou, ik ben ook een ja. beetje journalist. Ik heb een column. Je bent vol journalist. Ja, toch? Iedere zondag zaterdag weer. In 2006, 2007 heb ik uh, een column geëindigd. Alle Rabo-renners gebruiken ook met in mijn achterhoofd eigenlijk... dan moeten zij het tegendeel maar bewijzen. Dat heb ik net even uitgelegd. Hè. Maar en Dat is het voordeel van een columnist... dat ik niet alles moet be bewijzen eigenlijk. Hè. Ja, ja, ja. Maar ik vind het wel leuk van Luc... jij zegt van 1996 tot 2005... dat was precies de periode Armstrong... dat jij uit de wielen ja, bent. Was het opzettelijk? Nee, nee, nee, dat was niet opzettelijk. Dat was, uh, mocht niet van Lens. Dat ja. heb nou, het eruit gekocht. <laughs> <laughs> nou, maar... maar toen zag je ook al, ik, ik heb zijn, uh, zijn eerste jaren als uh, prof uh, meegemaakt. En het, het was een hele amabele, leuke jongen. En je zag echt dat hele uh, cirkeltje omheen zag heen veranderen. Het werd, uh, het werd groter, het werd stoerder, de auto's werden groter. Uh, vroeger was hij iemand die, uh, als je bij de, bij de stad stond... die kneep even in zijn remmen en maakte een praatje. En uh, op een gegeven moment, dat, dat, dat hele, uh, dat hele, die hele cirkel om hem heen... dat werd echt uh, zeer... Uh, ja. Heel afstandelijk werd hij ineens. Ja. ja, maar hij wordt niet voor niks de bos. Jij zegt cirkel om hem heen. Hij was de bos natuurlijk. Hij was de He? bos, ja. ja, ja. Uh, Jochem, je, je bent vrij stil. In ja, ik zit te, het te het Ik vind dit verhalen... Die, ik bedoel, zo dicht heb ik het nooit opgezeten, gelukkig. Ja, nee. dus ik, uh, ik, ik, ik, nou, het ja. gaat nog steeds door, hoor. Want er wordt er nu een... Mag, mag ik even doorgaan? Of? Ja, nou, je zit er toch. Ja, <laughs> Vertel, er, wordt hier, er wordt een onderzoekscommissie ingesteld. Hè, over wielrennen, moet je altijd in complotten, moet je denken. Dat heb ik altijd geleerd. Um, de K.W.U. wat hebben die voor belang om de waarheid over de Rabobank naar boven te krijgen. Kan iemand mij dat eens vertellen? Ton, weet jij het? Nee, Een bond die gesponsord wordt door diezelfde Rabobank. Ja, nee. Nou, ik, ik denk... Nee, dus, in zover, dus... ik denk dat ze het boven tafel willen hebben... om op termijn weer nieuwe sponsors in de wielerwiel te krijgen... om hun sport te promoten. Dat zou mijn... In jouw vorm dus één dus inleveren, eventueel die zegt... ja, maar zo willen wij niet om er vervolgens weer drie terug te krijgen. Ja, terug te krijgen, die moet je eerst maar zien. Dat heeft ja. we de ploeg uh, ja. van Veen gezien met schaatsrijden. Dat is niet makkelijk op het maar, ogen. Wielrennen is zo'n gecompliceerde sport... er moeten rekeningen worden even, je moet een halve medicus zijn... heb ik van Nikkels gehoord om, om tegenwoordig die sport uh, te kunnen bedrijven. Uh, waarom Nikkels komt, is ook arts, En Nikkels is ook arts, ja. ja. Waarom wordt mevrouw Winnie Zorgdrager aangewezen om de commissie te leiden... Haar eerste woorden schijnen geweest te zijn... ik weet helemaal niets van wielrennen. Dat is een goede reden om het te doen. Want? Ja. Hebben we het net over het voetballen ja. over gehad. Dan sta je de blanco in. Is maar dit is, dit is zo gecompliceerd... en deze beerput is zo moeilijk open te krijgen. Als jij daar als buitenstaande binnenkomt... je hebt geen idee... je kan er geen brekket van een balhoofd onderscheiden... bij wijze van spreken... Dan je moet wel enige affiniteit met sport hebben, denk ik. Nou, ik denk wel dat uh, die complottheorieën waar je aan denkt... dat je daar wel gelijk in hebt. Hè? Je geeft net een voorbeeld. Maar het geldt ook voor de Rabobank. Die commissie Vogelsang was absoluut geen onafhankelijke nee, commissie, nee, natuurlijk. Nee. Met een onderzoeksvraag waar je eigenlijk om moet lachen. Ja. ja. Uh, uh, Zometeen, uh, misschien die nikkels. Die, uh, misschien moeten we, dat, uh, moeten we daar nog even uh, in ieder geval even bespreken. Want die was gisteren uh, ook in het nieuws. Ja. We gaan even naar uh, het uh, schaatsen, naar uh, Tialf. Want uh, de 5 kilometer NK O-Rand gaat gewoon door. Sebastian Timmerman. En er hebben we inmiddels 9 uh, ritten gehad van de 13. En aangezien we altijd de 5 kilometer met vier ritten eindigen, uh, gaan we dus nu pas dweilen. Niet naar rit 8, wat ik eerder zei, gewoon naar deze rit. Maar uh, Thomas Krol en Adriaan van Velde kwamen niet. Aan de tijd van Arjen van der Kieft. betekent dus dat Arjen van der Kieft als leider op de 5 kilometer uh, deze laatste het wel in gaat. De 6.29.82 is straks de te kloppen tijd. Ik heb ook dus gekeken inmiddels naar Lucas van Alphen. Die hier vandaag de 500 meter won in 36.17. Net geen persoonlijk record voor Lucas van Alphen. Maar op de 5 kilometer is hij nog een stukje minder. Als het gaat om het 639 6.39.75 is voorlopig al de zesde tijd. En het betekent ook dat hij zijn Maurice Vriend voorbij zou gaan in het algemeen klassement als je de tijden van de rijders die de vijf kilometer gereden hebt bij elkaar optelt en je laat daar de rekensom oplossen die we altijd doen bij het onrounden. Dan blijkt dat Vriend bovenaan staat in het klassement na twee afstanden voorlopig net voor Lucas van Alve en Frank Hermans. Maar dat gaat strakjes in de laatste vier ritten allemaal veranderen. Eerst Rens Rottevel tegen Bob de Jong, daarna Jan Blokhuizen tegen Sven Kramer. Blokhuizen werd tweede op de 500 meter Sven Kramer werd vijfde. Het onderlinge verschil straks is 3,7 seconden. Daarna Koen Verwij staat nog altijd op de startlijst. Het is nog altijd niet 100% duidelijk uh, of hij gaat rijden uh, naar die valpartij... eerder vandaag op de 500 meter tegen Douwe de Vries. En Marco vaar in de laatste rit tegen Tedjan Bloemen. En als ik mij omdraai, dan zie ik uh, mijn collega Steven Dalebout klaar klaarzitten... om te gaan praten met uh, Arie Koops van de KNSB. Die dan weer naast mij zit, Arie Koops. En wat voor toernooi uh, zit jij uh, uh, nu te kijken? Wat voor uh, waardeoordeel zou je eraan geven? Ja, ik vind het een erg leuk toernooi. Uh, de dames hebben denk ik een hele mooie prestatie gezien van uh, Jorien de Mors. Uh, dat, dat is leuk voor het toernooi denk ik. Dat we nu ook kunnen zien op welk hoog niveau shorttrack eigenlijk staat in Nederland. Jorien de Mors zal natuurlijk ook uh, proberen op het Olympische Spelen via het short track... Een medaille te gaan winnen. Nou, hier is er dus een grote concurrent in het Oran-toernooi. Laten we daar zo over verder praten. Wat um, nieuws komt altijd op, op het moment dat je ergens anders over praat. In dit geval het nieuws over Koen van uh, Het was even de vraag of hij überhaupt nog zou starten. En inderdaad, hij start niet na die valpartij op de 500 meter. Hij heeft nog uh, te veel last. Had ook erg veel last van zijn hoofd na die valpartij. Hè. Uh, dat is een adelating voor het mannen-toernooi. Komen we zo meteen over verder te praten. Maar ja, Jorien de Mos die zich hier als short tussen dat vrouwenveld uh, rijdt. Dat is op zijn minst gezegd toch wel opmerkelijk. Nou, het is opmerkelijk in die zin dat je dat misschien in eerste instantie niet verwacht. Vanuit het buitenland weten we dat er heel veel andere sporters ook zijn... die vaak een combinatie gemaakt hebben, of in het verleden of ook tegenwoordig nog. Dat je en kunt short trekken en kunt uh, lange baan schaatsen. Dat is nieuw voor Nederland. We wisten natuurlijk al bij het NK afstanden en uh, ook bij de eerste wereldbekerwedstrijd... dat Jorin Tumors een hele goede drie kilometer kon rijden. Nou, de laatste tijd heeft zich ook iets meer toegelegd op de kortere afstanden. En dit is dan het resultaat. Maar ja, het, zegt het, het zegt niet zozeer iets over het nko niveau misschien... maar ook heel veel over het short -tracken. Dat Dat als je dat op wereldniveau wilt bedrijven... dat je een enorme goede schaatser moet zijn. In fysiek ook heel erg in orde. Nou, dat laat ze je, je zien. Als je dan de blik inderdaad verplaatst naar het mannentoernooi, de afgelopen negen ritten op de vijf kilometer... ik heb wel wat anders zitten doen ondertussen. Sorry, ik, heb, ik heb niet helemaal gehoord. Ik heb ondertussen ook wel wat anders zitten te doen. Ja, nou, de eerste ritten zijn misschien uh, niet de meest interessante. Maar dan kijken we natuurlijk ook naar tijd. Er zijn wel mensen die persoonlijke records uh, rijden. Uh, het zit ook de toekomst tussen die we over een aantal jaren terug zullen zien. Hoe, uh, hoe, hoog vind je, hoe hoog vind jij het niveau? Uh, nu ja, nu voor wij ook nog eens uitgevallen. gaat het alleen maar over Kramer en Blokhuizen. Ja, maar er komen straks ook nog een paar andere 5 kilometer rijders natuurlijk. Uh, en je ziet, het is natuurlijk het Rounden is een vak apart. Uh, als je daar heel erg goed in wilt zijn, zul je zeg maar, eigenlijk alle afstanden goed moeten kunnen beheersen. Maar met alle afstanden beheersen op een round toernooi kun je nog geen Olympische medailles winnen. Dus dat zie je steeds meer ontstaan, dat mensen toch steeds meer gaan specialiseren. Uh, maar we zien straks natuurlijk wel een enorm aantal mooie 5 kilometer ritten. Wat schrik je ervan als iemand als Van Kramer, een ras allrounder, uh, roept in de aanloop aan dit toernooi van jaar. nou Het is niet zo heel belangrijk en bovendien, uh, ja, die Olympische Spelen komen eraan. En in de aanloop naartoe zal ik volgend jaar het NK allround en het EK allround waarschijnlijk links laten liggen. Kortom, ja, het, het, het, het, het waakvlammetje dat allrounder heet wordt wel heel klein zo, hè? Ja, ik denk dat we, dat we ook uh, vast moeten stellen dat Olympische medailles steeds belangrijker worden. Uh, dus dan kan ik me voorstellen als je daadwerkelijk Olympische medailles wilt winnen. Dat je niet je focus volledig op het allrounder kunt leggen. Gelukkig is het NK allround na de Olympische Spelen. Uh, dus dat, dat zal hij absoluut wel meegenemen om zich te kunnen plaatsen ook voor het wereldkampioenschap. Kijk, ja, Dat is wel weer handig, handig gepland dan. Ja, dat is handig gepland. Daar, kun, daar kunnen we soms rekening mee houden. <laughs> uh, dus dat zullen we dan ook wel doen. Maar goed, zijn boodschap is inderdaad, uh, vooral in de aanloop naar de Spelen is het allrounder uh, niet belangrijk. Uh, dan zal hij het gebruiken om goed te zijn op de 5 en de 10 kilometer en op de ploegachtervolging. Want Sven Kramer wil gewoon drie keer uh, een hoofdprijs winnen. Maar doet het jou, jouw oranje hart wel een beetje pijn als je dat zo aanhoort en nou, het ook een beetje aanziet zo? Nou, in een Olympisch seizoen uh, doet me dat niet zo'n pijn. Uh, dan gaat het, vind ik, ook echt om de Olympische medailles. Uh, op het moment dat we daar niet goed presteren, zullen we daar ook afgerekend worden. Uh, daarna hebben we dan ook nog een WKO-round. En dan kunnen we dan weer een totale balans opmaken. Maar ik vind dat je in een uh, Olympisch seizoen, in richting zo'n Olympisch seizoen... als we ons niet gaan specialiseren, zullen we op Olympische Spelen geen prijzen winnen. Dus wij moeten ook, want de internationale concurrentie doet dat ook. Nou hebben we het nu over het uh, NKO-round. Um, op tweede kerstdag ging het over het NK-marathon... Daar won Riksmeijer Meijer bij de vrouwen. Uh, maar na afloop is daar veel over gediscussieerd. Want de, ineerse, de, de, de vrouw die in eerste instantie als eerste over de winnaar over de streep kwam... die Zanne Samantha die werd later teruggefloten omdat ze vallend over de streep kwam. Ja. Wat is jouw oordeel uh, nu als je de beelden ook hebt teruggezien... en misschien er over na kunnen denken over ja, hetgeen daar gebeurd is? Nou, ik heb er wel een hele, heel helder beeld over, maar dat is niet zo belangrijk. Want het gaat eigenlijk ook als je kijkt naar voetballen... Een scheidsrechter neemt een besluit op basis van datgene wat hij op dat moment ziet. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om achteraf... Uh, in slow motion en de beelden tien keer terug te zien. Omdat... Om de, voor de duidelijkheid, je mag niet vallend over de streep komen, hè? Uh, uh, ja, zo, zo, dus, er is een reglement waar iets over vallen staat. Zo kun je dat uitleggen. Dus zo kan de scheidsrechter dat ook interpreteren. En dan gaat het net zoals voetbal. Het is de interpretatie van de regel. Is de bal wel of niet over de lijn? Op welk moment ben je gevallen? En een scheidsrechter kan dit besluit nemen. Nou, dat heeft hij genomen. Maar is het een logisch besluit? Want het is niet zo dat zij, uh, Riksmeijer, hinderde met haar val. Het is niet zo dat... Nou ja, ze kwam niet eens echt lang liggend over de streep. Ze viel op het allerlaatste moment in die uiterste krachtinspanning. Ja, is het een logisch besluit, vind jij? Ik weet niet of het logisch is, maar dat, dat kun je ook bij voetballen zeggen. Is het, is het goed voor de sport als zoiets gebeurt? Daar kun je over reden, twisten. Wat uh, vind je? Nou, kijk, ik, ik, ik vind dat je nog een, een, een ander principe hierbij uh, moet halen. Want waar de regel uiteindelijk... Uh, uit ontstaan is, natuurlijk ook vanuit veiligheid. Want je kunt natuurlijk alle risico's nemen uh, bij de finish. Die groepen kunnen ook groter zijn. dit kunnen ook 10 of 20, of een totaal peloton zijn wat op de finish aankomt. Dan kun je niet alle risico's nemen door met alle geweld vallend over de streep te gaan. Want daarmee kun je andere mensen in gevaar brengen. Maar dat was in dit geval niet het geval. Dat was in dit geval niet het geval. Dus het is zonde. Jammer voor de sport. Dus had de scheidsrechter wellicht ook een andere interpretatie kunnen kiezen. Maar nogmaals. Wees is niet zo voorzichtig. Nee, het gaat erom dat we ook respect moeten hebben voor scheidsrechters. En in de sport neemt een scheidsrechter een besluit. En dat zullen we ook met z'n allen moeten respecteren. Dat ook een scheidsrechter... Het doet op het beeld wat hij op dat moment heeft. En achteraf is het dan altijd gemakkelijk door te zeggen... ja, het had ook anders gekund. Ja, dat klopt, het had ook anders gekund. Maar dat zeg je wel uh, tot slot achteraf. Maar ook hij kon achteraf kijken. Ik bedoel, hij oordeelde op, op basis van dezelfde beelden. Ja, maar dan nog kan hij neemt in een split second een besluit. En ook, ook hij kan achteraf. En dat zien we bij voetballen natuurlijk ook wel eens. Dat achteraf na een wedstrijd een scheidsrechter: als ik het nu nog een keer beoordeel... had ik ook een ander besluit kunnen nemen. Maar goed, dat, dat kan. En dat had hier in dit geval ook zo kunnen zijn. Goed, we gaan ons opmaken voor uh, nog vier ritten. Waaronder die rit tussen Jan Blokhuizen en Sven Kramer. Dus, Adikops, uh, dus Steven, vraag ik aan Arie Koops. Oh, ja. Is kansloos dus uh, de actie van Samantha om alsnog die medaille te krijgen? Ja, is, is de actie, uh, nog even doorgaand Arie uh, van Samantha om, om um, alsnog die medaille te krijgen? Is, is dat kansloos? Ja, je weet, je weet nooit wat kansloos is, maar ik ga ervan uit dat een scheidsrechter, net zoals bij het voetbal, die neemt een besluit. En, en daarvoor is die scheidsrechter ook en dat is zijn besluit. Ja, okay. ja goed. Klaar. Ik denk het wel, ja. ja. Zou je mee moeten doen, Robert? Ja, dankjewel. Dat is de vraag die hier uh, boven de tafel Jochem uh, bleef hangen. Een beetje van ja, uh, heeft ze nog kans, heeft ze geen kans, maar als ik het zo hoor, is het kansloze missie? Ja, de, de enige vraag is uh, wat ik heb begrepen van. Uh, die Sanne Sumanta werd aangegeven dat zij probeerde bezwaar te maken wat heel lastig was voor haar, omdat er een prijsuitreiking zou komen. En het moet binnen 15 minuten. Dus ik denk dat zij eerst gaat aanvechten bij uh, de KNSP. In de zin van joh, uh, is het reëel? Heb ik, heb ik voldoende mijn verhaal kunnen houden dat ik het er niet mee eens ben. Mm. En heeft die uh, scheidsrechter terecht genoeg naar de beelden kunnen kijken. Dat zal de discussie gaan worden. Ja. En dan ga je daarna kijken van hoe. Hoe gaan we dan vervolgens beoordelen? Ja, dus, dus niet uitgesloten wellicht... Ik begrijp dat Arie Koops ons uh, even kan horen. Meneer Koops, ook goedemiddag vanuit Hilversum. Uh, goedemiddag. Is, is, is, het, is het uitgesloten dan, uh, of niet uitgesloten... dat de regel wellicht wordt aangescherpt? Oh, dat is altijd achteraf dat je nog een keer naar regels kunt kijken. En uh, regels veranderen voortdurend. Dat zien we ook bij het lange baan schaatsen. Uh, en zo ook uh, bij het marathon schaatsen. we zullen altijd... Naar regels kijken. Want in principe zijn die er niet om uh, tegen sporters te zijn of tegen de sport. In principe wil je een regelgeving. Die heb je nodig om, uh, zeg maar, tot georganiseerd, goed geregelde sport te kunnen komen. Mm. Uh, dan schrijf je wel eens dingen op. En nogmaals, uh, vanuit veiligheidsoverweging. begrijp ik heel goed de regelgeving. Ja, Want je ja, nee. kunt niet met alle risico's uh, van dien. Uh, met een massasput met uh, misschien wel 40, 50 mensen tegelijk richting een finish rijden en je alvallend uh, over, de, uh, over de streep uh, laten vallen. Ja. Uh, je ziet het ook bij andere takken van sport. Bij inlineskaten moet je bijvoorbeeld ook met je wieltjes op de grond blijven. Uh, bij shorttrack moet je met de schaatsen op de grond blijven. Want ook daar is het gevaar van het feit dat je met andere schaatsers in de baan zit... is ook een feit. Uh, dus in die zin uh, komt de regel ook niet uit de lucht vallen. Heeft het met veiligheid te maken... Nee, dat, dat, dat, dat, dat is allemaal voor iedereen ook duidelijk. Maar we, we moeten uh, in het zicht van uh, de haven van de tijd. Uh, wordt die herschreven wellicht om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen? Ik denk dat wij met z'n allen de taak hebben om kritisch naar regels te blijven kijken. En ook dit zullen we in de evaluatie van dit seizoen meenemen. En wellicht betekent dat dat we uh, voor de toekomst iets zullen moeten aanpassen. Hm. Uh, en wellicht ook niet. Ja, nou ja goed. Uh, heeft daar dus... Uh... Helaas uh, niets aan. Dat is vervelend voor haar. Maar goed, daar word je al sporten dan de ook de weer de hard de. van. Ja, Arie Koops, bedankt. U hoort de tune. Uh, naast me zit uh, Mark Visser, die is aangeschoven. Die gaat straks uh, de actualiteiten <Klacht> en het nieuws van het laatste moment met u doornemen. Wij zijn daarna natuurlijk weer terug. Tot zo. De welvaart in China stijgt.